7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een man van 49 uit Rotterdam is in Colombia om het leven gekomen... Bevestigt buitenlandse zaken. Volgens lokale media is die geliquideerd in een voorstad van Medellin. Maar dat kan het ministerie bevestigen nog ontkennen. Lokale media schrijven dat een Rotterdammer... die al een aantal maanden in Colombia verbleef... op straat werd neergeschoten door een man op een motor. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam-West. Dat is een van de slechtere wijken in de stad. De koning had zelf verzocht om de wijk te bezoeken. Hij wandelde er doorheen met burgemeester Abu Taleb en de stadsmarinier... die verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de wijk. Tijdens die behandeling sprak de koning ook met verschillende bewoners... die zich inzetten om de wijk te verbeteren. Willem-Alexander bedankte hen voor hun inzet. President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France-KLM bevestigd. Over Elbers positie is de afgelopen tijd hevig gespeculeerd. Er waren geruchten dat de top van het bedrijf... geen aparte chef meer wilde voor de Nederlandse tak. Het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden Elbers nu mag aanblijven. Mogelijk krijgt moederbedrijf Air France KLM toch meer invloed op het beleid van KLM. De commotie over Elbers leidde er onder meer toe dat Air France KLM topman Smith... vrijdag op bezoek ging bij de ministers Hoekstra van Financiën en van nieuwe huizen van Infrastructuur. De politie in Limburg wil af van het gebruik van onveilige sleutelkastjes. Kastjes of kluisjes aan de buitenmuur... waarmee zorgverleners gemakkelijk bij een sleutel van een woning kunnen. Zodat de bewoner niet zelf open hoeft te doen. In Limburg komt het geregeld voor dat inbrekers de kastjes openbreken... en woningen binnendringen. Vorige week raakte daarbij nog een 93-jarige vrouw in Belfeld gewond. De politie wil dat zorginstellingen veilige kastjes ophangen. Het weer... Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht liggen de minima tussen de 6 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking in het noorden. Daar zou wat lichte regen kunnen vallen. Op andere plaatsen zonnig bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alp du Zes. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl Zin de in De herten die lopen gewoon door het dorp. Ik ben niet mee op het van de gemeente Wij mogen geen eigen rechten spelen. Ik wil geen eigen rechten spelen. Maar één ding zeg ik wel. Als de naam gebruikt, dan krijg je een blauw bord. Dames en heren, beginnen de gemeenten met een wit bord. Zandvoort de roddelen. Nou, dat ik geen goed plan. Dit is Zandvoort aan het woord. Welkom terug, dames en heren, bij het tweede uur van Zandvoort aan het woord. Ik praat met mijn gasten over de provinciale staatsverkiezingen. en we hebben uh, het uh, uh, net nog samen gesproken op de, over de eerste kamer en de provinciale Statenverkiezingen... of die we kunnen loskoppelen. Uh, nou lijkt dat uh, blijkbaar... niet helemaal mogelijk. Uh, dan uh, gaan wij uh, gelijk weer verder... Uh, met uh, de derde stelling. Uh, de, en die gaat dan wel even... over het wat uh, landelijke. Uh, omdat we toch... daar al een beetje mee bezig waren. Uh, en dat is mijn stelling is... het is goed voor de democratie... dat... Uh, de Eerste Kamer... Uh, dat het kabinet in de Eerste Kamer... zijn uh, meerderheid verliest. Marije, wat denk jij? Dan, uh... Kan je het nog één keer zeggen? <laughs> ja. Het is goed oh, het is... voor de democratie... dat de, het kabinet... zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Hmm. Wat is daar op jullie... <laughs> Nou, ik, ik, ik vind er niets provinciaals aan. dus Ik, ik weet eigenlijk niet, niet zo goed uh, uh, waarom je deze stelling kiest. Ik stier, omdat we eigenlijk uit het vervolg van de vorige uh, discussie... Uh, over, even over de Eerste Kamer... het is meer de vraag, is het goed dat er meer democratie komt... doordat er meer uh, tegengeluid uh, komt als, en er meer samengewerkt moet worden... Uh, of juist niet, I werkt het juist, komt er juist minder uh, democratie door? Ik begrijp dat deze stelling even lastig ja, is. Nee, dus nee, ik gaan, uh... nee, tuurlijk, dit is goed voor de democratie. Mm -hmm. uh, um, Eerst in de vier jaar zijn er landelijke verkiezingen. En die worden op, op een gegeven moment, de twee laatste zijn weer de, uh, provinciale statenverkiezingen. Met daaruit uh, voortvolgen groeiend, de Eerste Kamer. Uh, de boel wordt wat gehusseld en dat, dat, houdt, de, dat houdt de mensen scherp. Ja. Dat, is, uh, dat is alleen maar goed, kan alleen maar goed zijn voor de democratie en uh, uh, dat de, de macht toch weer even anders komt te liggen dan uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Mm -hmm. um, wat minder goed is gewoon, ja dat heb ik net eigenlijk ook al gezegd, is gewoon het feit dat het uh, een beetje misbruikt wordt op die manier. Meer, ja. ja. En, uh, en dat het heel erg politiek wordt, bedoel ik. Het wordt heel, heel erg politiek. En, uh, ja. Ja, alles is politiek tegenwoordig. Ja, maar zou dan de uh, provincie zelf, even terug naar de gewone provincie waar nu de verkiezing over gaat, zou die dan niet juist wat politieker moeten worden om ja, te zorgen dat, is, dat, dat er is, meer spanning komt, waardoor lijkt, de mensen ja, het ook aantrekkelijker vinden? Dat, dat, dat wel. lijkt me een goede vraag, ja, want ja, vooral de provincie is voornamelijk een bestuursorgaan natuurlijk. Mm -hmm. er worden wel keuzes gemaakt, politieke keuzes, maar in principe is het uh, ja, een stukje logistiek tussen tussen landelijke verkeer, landelijke mm -hmm. Ja. Ik bedoel in de gemeente, gemeenteraden. Uh, ja, feitelijk heeft het een hele grote politieke functie omdat ze ook de Eerste Kamer neerzet. Ja, mm -hmm. misschien moet de politiek. De, de, de provincie wat de provincie politieke worden. politieker worden. Ja. Dat, uh, vind jij dat ook, Lenne? Ja, ik denk alleen dat zij daar hulp bij moeten krijgen. En Dat hoe kunnen... zouden zij daar hulp bij kunnen krijgen? Nou, door hun, uh, hun collega's uh, vanuit het landelijke... Mm -hmm. te vragen om, uh, om hen te steunen... en niet zozeer voor zichzelf uh, media op te zoeken. Ja, dus, dus bijvoorbeeld D66, dan zou jette uh, zou uh, iemand van provincie Noord-Holland... of provincie Gelderland en zo... gewoon wat meer naar voren moeten schuiven. Ja, dat zij echt de aandacht wordt, op de Provinciale ja, Staten kandidaat. Stel, hij wordt uitgenodigd dat hij dan zegt... ik kom alleen als ik uh, ook, als ik ook uh, iemand... van de Provinciale Staten mee mag nemen. Oké. Okay, of ja, zou dat, hij juist of, niet moeten gaan... en juist, of juist van de Provinciale Staten ja, moeten goed, laten gaan? Daar ben ik het helemaal, nog meer mee eens. Maar ik, ik ben bang dat, dan, uh, dat ze toch kijken naar de kijkcijfers. Uh, mm. de ja, de maar omhoog. ik denk als je dus gaat kiezen voor... Um, als de politiek meer bij de provinciale staten wordt betrokken, dat je dan krijgt dat mensen hun onvrede in hun stem gaan uitbrengen. Dus als vaak heb je op het moment dat er landelijke verkiezingen zijn. dan vinden we heel veel. En dan zijn er partijen waarvoor we kiezen op dat moment. En nu zijn we twee jaar verder. Gaan we dan niet. Uh, in die twee jaar is er heel veel gebeurd. Gaan mensen dan niet juist meer denken van... Oh, wacht even. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben, daar niet, eens, ik ben daar niet mee eens. Toen heb ik dat gestemd. Nu ga ik dat stemmen. Want dan komt het in de Eerste Kamer. En dan ja, wordt er... Dat is wat er gebeurt. Er worden mensen stemmen uh, op basis... Uh, als ze gaan, over, stemmen, over, ja, als ja. ze gaan stemmen, hè? Ja, als ze stemmen, op basis van wat ze, hoe ze denken... over de landelijke politiek Ja, het is ja, vaak uh, een strategische stem. Wordt niet, wordt niet gekeken naar wat, er, wat dat betekent voor de provincie. Nee, dus dan doet de provincie iets... Of de provincie doet iets niet goed... of landelijk is te Kaken goed... Ja. ja, die zijn te aanwezig... waardoor het nu dus een heel politiek stemming, stemmingsproces gaat worden... Mm -hmm. um, als mensen al gaan stemmen. Want ik denk dat er een heel veel mensen zijn die niet gaan stemmen, nog steeds. Dat, uh, en waar, wat denk je dat komt dat mensen nog steeds... ondanks dat er uh, eventueel uh, veel voor hunzelf in zit... waarom denken jullie waar, dat, dat ze nog steeds niet gaan stemmen? Onwetendheid onwetendheid. En plus het feit dat... ik denk niemand weet dat... Nou niemand goed, niet niemand... maar ik denk dat de heel veel mensen niet weten dat 20 maart zover is. Ja, dat uh, en, en, en Lennon, denk nou je nou dat ja, ook? wat en, ja, What's in it for me? Mensen vinden het heel moeilijk om het, uh, om het naar zichzelf toe te trekken... wat ja. onderwerpen betreft. Kijk, ze vinden het lokaal is dat lastig. Mm -hmm. Nou, landelijk... Uh, die mensen komen zo vaak in het nieuws... of die onderwerpen komen zo vaak in het nieuws... dat je daar... daar kun je dan best nog wel een mening over hebben zonder zonder je erin echt heel erg in te verdiepen. Ja. Maar ja, de provincie, dat is ook weer zoiets van... ja, ik, het is te klein voor, uh, hoe zeg je dat? Uh, het is uh, te klein voor tafellaken, maar te groot voor het servet. Of hoe heet zoiets dat? Ik heb de klepel... Nou ja, ik ben ook niet zo goed in mijn hoor. Nee, maar, uh... maar als je hem landelijk gaat trekken... dan, dan komt toch voor mensen die denken... ja, hey, weet je, er is wel wat voor mij te halen. Ja. Terwijl dan misschien voorbij wordt gegaan aan de provinciale... Vraagstukken of de dingen die spelen. Ja, maar dan is het weer een soort van strategische zet inderdaad. Ja. Maar zou het anders kunnen? Zou, zouden ze het toch, of de landelijke mensen, bijvoorbeeld uh, uh, als je, Zou die iets kunnen doen waardoor de PvdA-statenlid... Uh, uh, lijsttrekker hier in de provincie Noord-Holland... Uh, meer aandacht zou krijgen, Marlène? Nou ja, als we ziet wat ze aan, zelf aan campagne voeren... met de landelijke verkiezingen... En hoe vaak de gezichten voorbij komen. Misschien zouden bij provinciale verkiezingen... dat ook gedaan moeten worden. Maar op een ander niveau cool. misschien. Ja. Dat, uh, en wat denk jij Marlene? Uh, ja, ik denk als... De, elke, elke avond is een uitzending... politieke partijen, alle partijen komen... landelijke partijen komen aan de beurt. Mm -hmm. Als uh, bijvoorbeeld dan in dit geval... mijn partij, de PvdA... Ja. Uh, praatjes even heel duidelijk gaat hebben... over een, een bepaald... specifiek probleem binnen een provincie. En hoe... Ah, in dit geval dat opzal geldt voor GroenLinks, VVD. Ja. Echt de problematiek tijdens die plaatjes en uh, even verleggen naar de problematiek, het wel en van de provincie. Mm -hmm. En uh, ja, als iets niet onder de aandacht gebracht, gebracht wordt, dan, dan zal het nooit leven. Het nee. gaat pas leven als je ze uh, levend maakt, eenvaardig maakt, ja. is het. En, dat, uh... Uh, als het dood is, is het dood. En een dood eitje, daar komt geen kijk uit. Of wel, dat weet ik niet. Maar, maar ja, is dan de provincie dat... niet te bestuurlijk geworden? Ja, het is een bestuursorgaan natuurlijk. Ja, ja. met, met, een, met een politieke achtergrond, dat wel. Maar uh, een gekozen bestuursorgaan, zou je zeggen, met een, met een benoemde ja, commissaris wordt benoemd. dacht ik. Ja, ja de, de commissaris wordt benoemd, maar de statenleden ja. die discussiëren wel degelijk met elkaar... om tot een bepaald ja, punt te komen. Dus ja. dat is politiek. Ja, maar die, die, die discussie komt niet voor het daglicht. Nee. Die, die, die, die, die speelt zich af in het provinciehuis hier in Haarlem. In Den Haag zal die zich ook afspelen voor de provincie. En in uh, Utrecht in Utrecht. Ja. Um, ja, waarom zit daar... Ook daar ligt inderdaad wat jij net zei, Lena. Waarom zit daar geen, nee. geen krant bij? Waarom nee. wordt er geen verslag van gedaan... wat daar besproken wordt? Als daar verslag van gedaan wordt dan wordt het bekend. Dat ligt eigenlijk in taak van regionale media en kranten. Ja, dat, en, ja. Dat, is heel, dat vind ik Ja, heel dus heel wij hard. als radiozender zouden daar, daar meer ja. een rol in kunnen spelen. Nou moet ik wel op aankondigen ja, dat wij de 19 maart, als ik het goed heb... Uh, 19 maart hebben wij onze eerste uitzending uh, van uh, Politiek op dinsdag. En dan zijn hier ook statenleden... omdat de volgende dag uh, oh. de verkiezingen uh, zijn. En uh, de 20 twintigste is onze politiek verslaggever ook in het provinciehuis in Haarlem. Dus wij proberen laat? er iets aan ja, te doen. Het is een maar beetje goed, laat. Helaas dus ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kan de politiek verslaggeving niet, niet eerder beginnen. Dat ja. Doen. Ja. Dat, uh, maar dat is wel de reden waarom ik er nu al aandacht aan besteed. Ja. Omdat ja. ik ja. ook vind, er zou meer aandacht voor moeten zijn. Nee, maar ik denk echt dat, uh, uh, dat politici... en dan heb ik het nu echt over de provinciale statenleden... zij moeten zichzelf veel meer laten zien... in de lokale en regionale media... Ja. Uh, desnoods met, uh, met uh, uh, ja, hoe noem je dat? advertenties. En als dat niet kan, probeer dan, want er zijn genoeg andere kanalen... waarmee je wel uh, een soort van free publicity kan krijgen of kan genereren. Uh, probeer daar wat creatiever in te zijn. En, mm -hmm. en laat je niet misleiden en verleiden... door, door weer te roepen van, ja, wij, uh, wij nemen die en die mee op campagne. Want dan, dan, doen ze het zelf, dan ma maken ze het zelf weer... Uh, uh, belachelijk door te zeggen van ja, we betrekken toch weer landelijk erbij. Okay, yeah. dus, het, het is een manier van denken, die moet anders. Uh, en als je, als je uh, bij jezelf begint, ja, dan, dan kom je. Dan kom je vanzelf uiteindelijk bij. Uh, ja, nee, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Uh, we gaan nu heel even naar een klein stukje muziek. Dit is uh, I got plenty of van Frank Sinatra. I got plenty of nothing And nothing's plenty for me I got no car, got no mule I got no misery Folks with plenty of plenty They got a lock on the door Afraid somebody's gonna rob them While they're out of making more What for, I got no lock on the door, that's no way to be They can steal the rug from the floor, that's okay with me Cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free Say I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me I got my gal, got my song, got heaven the whole day long, got my gal. I got heaven the whole day long. Got my got my lord, my song. Uh, Ik geef geen flikker om politiek, hè. Weten, mensen die mij kennen dat weten ook, daar kan ik niks te doen, interesseert me gewoon geen zak. Weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is op tocht in Libië. Oh. <lacht> Weet ik niet. Maar, eh... Uh... Ja, nou, wat ik wel interessant vind aan uh, Geert Wilders... is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen zijn. Er zijn sommige mensen die de trappen erin. Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En er zitten andere mensen, ja, maar zo goed hij dat zegt, ja, vind ik wel fatsoenlijke vet. Denk ik denk, man, dat is vet, dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me super kijken. Kom je op een feestje? zeg je supernare dingen over mensen, andere mensen. Hé! Hey! Want wat hij doet, Geert Wilders, is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en dan gaat hij op zitten vitten. Zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje. Een machtwellusteling, is wat hij is. En, uh, hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen. Als je hier zit... Stel, stel je stinkt. Uh, nee, nou, stel hier. Je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag uh, kliklaminaten zitten leggen. Toch heel hele dag zitten kliklaminaten. En... De hele dag zit te zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En uh, je hebt de honger ook, of niet, van de werk? Dan ga je naar de snackbar, je hebt zin in een friet. Zeg. Godsamme, sta je de snackbar, doe mij uh, een grote friet met joppiesaus. saus, je twee frikandellen in, een bovenop, dik dikke klot mayonaise. Dan slaan ze maar plat, ik vreet toch helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, uh... Maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie... Uh, in die snackbar Geert Wilders achter je zou staan... dat hij, en plein publiek, waar iedereen bij is... jou zou gaan vertellen dat je stinkt, terwijl die fatsoen fijnst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om, kijkt Geertje aan en zegt hij... Zeg, uh, meneertje koekapertje. Uh, ik wil u en de walm om u heen niet lastig vallen... maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken... die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past, wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. He, dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. He, en er hoort natuurlijk ook een geur bij. He, een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn... een bijdrage te leveren. Hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad... in de vorm van een uitkering. Maar uh, een bijdrage een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. He, waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. He, aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn... om te denken dat deze muffe middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. He. Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter bouquet... dan wat er bij u uit de poriën komt zijpelen. Doe eens even normaal, man. He, doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Die en die snap was te applaudisseren. En, en dat jij Geert Wilders aankijkt en denkt. Heeft hij nou gezegd dat ik stink? Dat is helemaal niet duidelijk. Hé! Hey. Je moet op hem letten, jongen, hij is gehaaid. Die vent moet je, dus is vent. Dus ik, hij zegt ook altijd: hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat, is altijd de oorzaak van alles het ligt buiten, hun buiten zichzelf. hun hebben dit verneukt en hun doen dit verkeerd en hun doen dat fout en hun hebben dat verzaakt. En, en hun is niet eens onderwerp, grammaticaal. Dus is een club je zak van, maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVV, comma, hun hebben het gedaan. Dat was uh, Ronald Goedemond uh, met zijn programma Binnen de Lijntjes. Uh, we gaan uh, voor onze discussie en ons gesprek gaan we even terug naar Zandvoort vanuit de provincie. Uh, want in uh, Zandvoort is natuurlijk ook momenteel uh, politiek van alles aan de hand. Uh, en uh, wat er vooral aan de hand is, is dat we een enquête hebben in kunnen vullen tot 14, tot afgelopen Valentijnsdag. En dat was de enquête over de, uh, het profiel van de nieuwe burgemeester. Uh, nou heb ik uh, zelf uh, het ingevuld. En nou is mijn vraag aan mijn gasten. Hebben jullie het, de enquête voor het profiel van de nieuwe burgemeester ingevuld? Nee, nee. Ik net. Dus... Oh, wat erg. Ik heb hem helemaal niet glad. Het, uh, ja. nou, hij was online te vinden. Um, uh. Moet ik heel eerlijk zeggen, niet makkelijk. Het was niet makkelijk te vinden. Um, het was dat ik er toevallig van hoorde... en een klein uh, um, het advertentietje in de Zandvoerse krant... twee weken geleden uh, zag staan... en we het hier op uh, ZFM uh, het er even over hadden. Uh, waardoor ik er toch naar ben gaan kijken. Um, nou is mijn vraag aan jullie: is een enquête een goede manier om uh, voor de gemeenteraad, want de gemeenteraad heeft hem uitgeschreven, om een goede manier om te uh, zien wat de uh, hoe heet, de bevolking van Zandvoort wil, of zou dat beter op een andere manier kunnen? Nou, er zitten hier vier mensen en drie hebben hem niet gezien, dus ik denk dat het daar iets niet goed gaat. Nee, dat dan... <laughs> ik weet niet wat er <laughs> precies dan. <laughs> um, ik weet niet hoeveel mensen het hebben ingevuld, maar als ik hier zit en er zijn er. Drie van de vier die het niet hebben gezien... Mm -hmm. niet hebben ingevuld... denk ik niet dat het veel nut gaat hebben. Nee, en als ik heel eerlijk... Ik denk hier, hè... Kijk, ja. we leven hier uh, in een gemeente waar veel... Waar, ja, met vergrijzing. Mm -hmm. Dus als je wil dat die mensen ook een enquête invullen... dan zou ik zeggen... maak hem niet alleen digitaal... maar zet hem als advertentie in de krant, bijvoorbeeld. Ja. Uh, mensen kunnen hem dan invullen... en dan kan iemand anders hem even op de bus doen. Mm -hmm. Ik denk dat je dan al meer respons had gekregen. ja. Dat, uh, dat, dat snap ik. Dat um, maar het feit dat hij er gewoon is, dat vind ik wel heel wat. Natuurlijk. Dat, dat is, jawel, natuurlijk. Natuurlijk. vrij Vrij vooruitstreven. Uh, ja, ja, inderdaad, dat... Dat gewoon even, even gevraagd voor de mensen. Wat willen, ja. wij, wat willen wij met een nieuwe burgemeester? Weet wat de oude gedaan heeft, hoe die erin stond. En ja, hoe, zou de, hoe, hoe, hoe vinden wij van Zandvoort... Hoe de, ja, wat, waar de burgemeester voor moet staan? Ja, en uh, dat is een terechte vraag aan de bevolking. Dat, uh, dat jullie hebben goed gecommuniceerd. Andere vrouw. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, dat is inderdaad wel jammer dat het ja, natuurlijk zo is. Een miste kans. Ja, dat, dat uh, ik zeker. Dat, uh, want volgende week, uh, dinsdag 26 uh, februari, uh, wordt het nieuwe profiel definitief vastgesteld ja. door de Raad. Als het goed is. Uh, nou heb ik de enquête wel ingevuld en ik heb hem uh, even naar, En er staan een paar vragen bij waar ik zelf dan wel eens denk. Hoe kan het? Ten eerste was de enquête maar uit tien vragen voor een profiel van een nieuwe burgemeester. Vinden jullie dat zelf genoeg, tien vragen? Of denk je, dat had veel uitgebreider gemoeten? <tot> Ik een beetje van de vraag af. Ja, dat, dat uh, ja, oké, okay. de uh, kleur van zijn ja? Ja, Is, haar, is het haar lief, haar, een ja of niet voor de vrouw. Of niet? Hoeveel mag hij verdienen? Ja. Oh. Ja, Moet ja, hij gaat, van de Formule 1 houden? Ja. Ja. Dat, uh, <laughs> ik heb de vragen niet gezien, dus ik kan niet. Nee, ik zal hem zo er even bij pakken. Even kijken, hier heb ik de enquête. Als het goed is, ja. Uh, nou, de eerste vraag was, heeft uh, de burgemeester moed, uh, heeft ervaring in het bedrijfsleven of heeft ervaring in gemeentelijke politiek? Een van de twee moesten we kiezen. Oh, lastig. Oh, ja. ja, allebei. Ik denk allebei prees. <laughs> allebei prees, ja. Allebei ja, dat, ja. Uh, nou ja, dat was mijn grootste kritiekpunt zelf van de enquête... dat er heel vaak dingen tegenover elkaar stonden... zullen we straks merken uh. bij de vraag 2, uh, uh, die eigenlijk helemaal niet tegenover elkaar hoeven te, te, te staan in een nee. persoon. Ja, dat is lastig. Uh, de tweede vraag was... heeft een visie waar de gemeente heen moet... Uh, of is vooral bezig met wat vandaag speelt in Zandvoort? Je moet toch allebei hebben, lijkt mij? Dat was mijn punt dus ook. Of, het, uh, <laughs> volgens mij, tenminste, een goede burgemeester heeft volgens mij een visie... waar een dorp, een stad, samen met de gemeenteraad... waar ze heen willen. Nou, uh, hoe ze beleid gaan maken. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe het beleid, hij moet een visie hebben hoe het beleid geformuleerd gaat worden. Ja, maar die dus zich ook bewust is wat er nu speelt. Is, ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk de gemeenteraad die de, die de beslissingen neemt. Ja, maar, tuurlijk. Dat, dat is natuurlijk wel ja, zo. Ja, de, maar... Het staat toch niet tegenover elkaar dat je en nee, bezig burgemeesterij... bent met nu, wat er nu speelt, ah, en zegt, dat nee. je een visie hebt voor hij zegt, morgen? Ja, hij zou die, of zij zou die sociale visie moeten hebben hoe het maar zandwoord heen moet. Ja. Hij zou een goede visie moeten hebben waar de gemeenteraad heen moet. moet ja, functioneren. Ja, dat, dat, dat, dat denk ik ook. Is, dus uh, eigenlijk uh, is de vraag zelfs verkeerd geformuleerd, als ik hier heb blijkt. Want hier staat, heeft een visie waar de gemeente heen moet. Niet de gemeenteraad, maar de gemeente. Dus dan ga ik ervan ah, ja, uit dat je ja, het overstand ja. wordt. De hebt. gemeente volgt de gemeenteraad als het goed is. Dus, ja, uh, <laughs> ja okay. Dan mag je dat eens wel hopen. Um, maar hij, ja, het, het moet in de eerste plaats een goede voorzitter voor de gemeenteraad zijn. zijn. Ja. Zodat, uh, zodat de gemeenteraad zo goed mogelijk kan functioneren. Dat, en hoe doet een burgemeester dat? Uh, nee, ja, kijk, hij, moet, hij moet ook boven de partijen staan. Hè? Dus hij, hij moet ook goed kunnen besturen. Ja. Dat, uh, dat, dat ja. is denk ik, zeker in dit dorp, het allerbelangrijkst. En waarom specifiek in Zandvoort? Nou, ik weet niet of je de laatste paar maanden hebt gevoerd. Ja, ja wel. Oh. <laughs> <laughs> maar uh, nee, kijk, het is heel moeilijk om in een dorp als, als uh, Zandvoort... om uh, boven de partijen te staan. Mm -hmm. en, uh, er is veel oud zeer. Uh, mensen kennen elkaar, ieder, we kennen elkaar allemaal. We zien elkaar bij de bakker, bij de slager... Um, het, dat is heel moeilijk om dan uh, boven de partij te staan. En om het ook gewoon goed te besturen. Ja. Dat, uh, en dan moet je, maar bijvoorbeeld, uh, ik, was nog, ik, ik heb tot anderhalf jaar geleden ongeveer in, uh, uh, hoe heet het, in, uh, in Amsterdam gewoond. En Van der Laan was onze burgemeester. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was echt de burgemeester van de hele stad. Althans, 90% van de Amsterdammers waren heel blij met deze... Amst want hij stond boven de partijen. Ik denk dat het niet mij er ook geldt. Dat, ja? Dat, ik uh... denk het wel. Ik vind, ik vind hem heel goed functioneren als burgemeester. Ja, mm -hmm. Niet iedereen is foutloos natuurlijk. Maar, uh, iedereen, niet iedereen nee. doet het zoals ik zou willen... dat hij het zou moeten doen. Mm -hmm. maar, uh, ja, over het algemeen vind ik gewoon dat... Uh, ja, hij, hij, hij, heeft, uh, uh, hij probeert in ieder geval boven de partijen te staan. Ja, ja. dat ben ik Absoluut. een beetje... Hij probeert te... uh, het echt. Het lukt, Dat zijn de meningen af en toe wel over, helemaal goed... Uh, hij probeert dingen te scheiden. Hij durft in te grijpen. Hij is natuurlijk ook hoofd van de politie. Mm -hmm. en, uh, hij probeert in te grijpen als het nodig is. Hij doet dat ook. Ja. En, uh, en hij komt onder de mensen. Hij komt echt onder de mensen. En, uh, dat vind ik een groot goed. Maar als je Eeuwenhard van der Laan neemt... die kwam echt onder de mensen. En als je een Abu hebt bijvoorbeeld... Ik weet het niet. Nou ja, ik ben oorspronkelijk ook uit Amsterdam, maar ja. Mijn hart ligt ook bij Eberhard van der Laan, maar ook bij bijvoorbeeld een Abu Taleb. Als ik die mannen zie staan, mm -hmm. dan denk ik, daar staat wat. Daar, die luisteren, die zijn aanwezig. Um, persoonlijk, ik woon hier nu al hele tijd. Maar ik heb onze burgemeester eigenlijk voor het eerst gezien toen hij in zijn Formule 1 pak... Uh, Nee, oh. echt? Nou ja, ik, oh. ik, voor mij is hij niet heel zichtbaar. Dat, uh, nou, hij, ja, ja. Hij, hij maar dat ligt toch dat er wel niet aan omdat uh, Zandvoort gewoon eigenlijk veel kleiner is uh, vergeleken met bijvoorbeeld een Amsterdam... waar zoveel meer speelt dan tuurlijk, vaak in zo'n kleine tuurlijk. gemeente als Zandvoort. Ja, er speelt hij ontzettend veel. Jawel, dat is, snap ik wel. Maar hij wat... staat echt uh, altijd wel uh, ergens mm -hmm. met zijn hoofd of met een, met een quote ergens in. Dus ik, nee, ik denk niet dat het dat dat aan hem ligt dat hij niet zichtbaar is. Okay. Hij is echt wel zichtbaar ja, dat vind ik ook hij is een van de meest zichtbare burgemeesters hier uh, in, ja, de, in de, in de, ja, de, afgelopen... de voorganger ja je uh, uh, hebt één keer gezien Rob op het strand Rob van Heijden oh. ja maar ja. ja. okay. ja, die was ook niet zo groot hè dus ja, was die goed. Kon, kon je wel overheen kijken maar goed sorry uh, Rob nou, ik denk zelf dat het grootste verschil is met bijvoorbeeld Nick Meijer hier in Zandvoort. ik ken hem in de anderhalf jaar heb ik hem twee keer gezien dat ik hier woon dus op zich vind ik dat nog redelijk voor uh, een dorp waar ik eigenlijk zelf qua werk ook nooit ben. Dus dan vind ik het nog be best veel. Uh, ik denk zelf dat uh, een Amsterdam, uh, een Rotterdam... dergelijke burgemeesters... Uh, dat zijn eigenlijk uh, vergelijkbaar met premiers, Omdat de stijlen zo groot zijn... en eigenlijk een eigen landje zijn. Amsterdam gaat gewoon tegen Den Haag in... in plaats van uh, met ze mee. Uh, en, en dat... dat wordt heel vaak gezien als heel goed. En daardoor zijn ze zichtbaar. Maar ik denk dat dat niet te vergelijken is... met wat Nick Meijer hier kan doen in Zandvoort. Terwijl die wel voor Zandvoort zelf... mogelijker echt aanwezig kan zijn. Um, willen we dit zelf te zien bij een nieuwe burgemeester? Nee, ik wel. Ja, ja ik absoluut. Ja. Of ik, misschien zelfs ja. nog meer? Nou, ik zou het ik. wel meer willen zien. En, ja, en ik... Doen. Um, kijk, ik ben ook niet heel veel in Zandvoort. Want ik nee. werk ook buiten Zandvoort natuurlijk. Mm -hmm. um, ik woon zelf in Zandvoort Noord. Er um, is dus natuurlijk op een gegeven moment zijn er um, een heleboel vluchtelingen, vluchtelingen hier gekomen. Ja. Um, je ziet ze ook in de flats terechtkomen. Of terechtkomen, mm -hmm. ze gaan daar wonen. Uh, maar daar wordt heel veel over gemopperd. Ja. En als je dan kijkt naar Amsterdam en hoe Eberhard van der Laan dat heeft gedaan... met de verschillende bevolkingsgroepen, dat mis ik hier heel erg. Ja. Want je hoort, je, je hoort heel veel gemoppen, want zij krijgen alles... en zij mm. uh, mogen alles, wat niet zo is. Nee. We, we, er moet iets qua verbroedering, denk ik, dat, dat we nog een stukje achterlopen... als ik kijk naar, ja, Amsterdam is natuurlijk een uitgesproken stad... Ja. Um, maar ik denk wel dat daar nog een, een, een punt zit... waar een burgemeester echt wel van invloed op kan zijn. Mm -hmm. um, bij ons in de flat wonen een aantal uh, vluchtelingengezinnen. Yeah. En je merkt dat er een hele grote groep is die daar toch naar wijst. Yeah. En dat mis ik een stukje. En ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Dus mm -hmm. ik kom ook nog eens uit Amsterdam-Zuidoost. Dus als ik ergens <laughs> met ja. verschillende bevolkingsgroepen heb geleefd en gewoond... en, en waar het gewoon één multiculturele samenleving was, dan was het daar wel. Dus ik ben in dat opzicht niet anders gewend. Mm -hmm. En dat vond ik best lastig toen ik hierheen kwam. Ja. En ik denk dat een, een burgemeester een verbindende rol heeft. En dat heeft een Eberhard van der Laan. Het heeft een uh, Abu Taleb. Mm -hmm. maar ook een Markus in Arnhem heeft dat. Dus ja. ik denk dat daar in Zandvoort misschien nog wel punten te halen zijn. Om nog dat meer naar was, voren te komen. Ja. Om Zeker winst te behalen. Ja. Ja, je moet niet vergeten, stad is Amsterdam, stad is Rotterdam... Die uh, moeten al heel lang omgaan met het multiculturele, multiculturele gebeuren. Um, Zandvoort, het plaatsen Zandvoort, is dat eigenlijk iets dat pas 10, 15 jaar, 20 jaar speelt. Vroeger, vroeger zag je hier geen nauwelijks Marokkanen of uh, Turken. Of, maar mensen van. Uh, van uh, uh, Buitenlandse met een andere uh, komen af. Die achtergrond. Mm -hmm. En voor een hoop mensen is het hier nieuw en uh, anders. En, zelf ook, ik heb zelf ook in Amsterdam gewoond in de retiefstaat. 198 nationaliteit op 200, 200 meter ja. of zo. Dat is zo. en ik vond het helemaal fantastisch leuk maar ja. uh, als je in zand woont ja dan weet je dat niet het was, nee, ik voor mij was ik... de cultuurschock hoor toen ik hier kwam wonen en voor dat, mij ook en dat ik, ik kwam, dat ik alleen maar nou ja om het even heel respectloos te zeggen witte mensen zag en ja. ja dat maar dat is dat is dat van was, oudsher ook uh, dat het geval, ik bedoel, hier, wat hier speelde was voornamelijk gewoon de visserij en het toerisme en niet, uh, zeg maar, alle problematiek En dat is er nu misschien wat meer bijgekomen. Dus ja, het is een puntje van aandacht dat daar uh, in de toekomst aandacht aan kan worden besteed. Wat betreft mm -hmm. verbinden en dat soort dingen. Maar dat, dat, daar, lag niet, uh, daar lag niet de focus op de afgelopen 40 jaar. Ja, maar ik denk dat dat wel iets is wat nu duidelijk naar voren komt. Nick, Nick Meijer als burgemeester die was er heel duidelijk in. Van mensen, vluchtelingen, mensen asielzoekers, mensen statushouders... Um, die moeten gewoon geholpen worden... en dan gaan we in voor ons best voor doen. Daar heeft hij voor ons gestaan. En dat, uh, ja, hij was meester, er ook bij. Hij, dus, was, hij was erbij toen, bij, toen, toen ze aankwamen, aankwamen. Hij was erbij en, met die informatiebijeenkomst En gelukkig is dat gebeurd. Gelukkig hebben ze, krijgen ze nu huizen en is dat allemaal uh, gaande... wat heel fijn is... Um, want er zijn hele verschrikkelijke verhalen. Oh. Het, het, het... Maar ik ben het wel met jou eens, Marij. Dat ik woon ook in Noord. En ik merk gewoon in mijn. Ik woon gewoon in, de, in gezinswoningen. Um, en ik merk in mijn omgeving. In mijn, mijn buren en dergelijke. Dat daar gemopper is over mensen die bijvoorbeeld in de flat zijn gewoond. De flats hebben een behoorlijke roulatie momenteel. Ja. Um, en er is gemopper over. Terwijl ik heel eerlijk moet zeggen, um, sommige van de mensen die in de flat zijn gewoond, beter geïntegreerd vind dan wie dan ook die ik in Amsterdam heb tegengekomen. Aangezien ik bijvoorbeeld zelfs Marokkanen met een hond heb gezien. <lacht> en dat is op zich iets uniek. Dan gaan we straks verder met de discussie. Dan gaan we eerst heel even nog een klein stukje muziek luisteren. Uh, dit is Thunder van de Imagine Dragons. The quick views, I was Up tight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. thunder.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 Thunder, thunder, thunder, thunder. thunder, thunder, thunder, thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder. Thunder, Thunder, thunder, thunder. thunder Tande thunder, thunder, Thunder Thunder thunder, Tande Thunder Tande Thunder. Thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder, fear the thunder. We zijn nog steeds met uh, zandwoorden aan het woord. En we hebben het over de enquête van uh, de eventuele nieuwe burgemeester. Uh, nou waren we even beland in uh, wat uh, Nick Meijer uh, heeft gedaan... en hoe, hoe zichtbaar hij was. Uh, ik wil nu heel even terug wel naar de uh, enquête gaan. Want we waren pas slechts, uh, slechts uh, vraag drie. En, en vraag drie is uh, namelijk... is een stille kracht of is zichtbaar in de samenleving? En... Deze is wel toepasselijk op wat net gezegd is. Eigenlijk hebben jullie al antwoord gegeven. Maar geef het nog eens. Ja, zichtbaarheid. Zichtbaarheid, belangrijkst. Ja, ja. ja nou, goede burgemeester is een bindende factor. Ja, ja het moet zichtbaar zijn. Dat, uh, goed, dan gaan we naar uh, vraag 4. En dat is, uh, was, is gericht op resultaat? Tussen haakjes staat er dan aanvoerder. Of is gericht op draagvlak? Tussen haakjes, teamspeler. Ik vind dat deze vraag niet per se tegenover elkaar hoeft te staan. Ja, ja. Uh, maar, want iemand kan een aanvoerder zijn in mijn optiek... en tegelijk een teamspeler. Uh, wat vinden jullie? Ik denk ook allebei. Ja. Ik denk dat iemand uh, in zo'n rol ja, daadwerkelijk een aanvoerder moet zijn. Mm -hmm. Maar ook uh, in teambelang moet gaan denken. Ja. Ik denk vooral, omdat de vorige vraag ging over... Uh, of hij uh, zichtbaar moet zijn, mm -hmm. dan denk ik dat hij dus ook veel draagvlak moet creëren. Dus ik, ik, als ik moet kiezen, ben ik voor de draagvlak. Voor de draagvlak, dus ja. iets meer de te teamspeler zijn... Ja. en dan maar iets minder de aanvoerder. Ja, want uiteindelijk is hij niet degene die beslist. Hij is alleen maar die bestuurt. Nee, die nee weg, dus dat, dat, dat snap ik. Maar dus dan kan dan je dan nog steeds is... als leider op de voorgrond staan, natuurlijk, hè? Als de gemeenteraad een, een, een besluit neemt, wordt een leider ge, uh, gevolgd. Ja, ja. ja en en, dat, uh, is en, uh, dat is waar. Ja. Ja, en dat, dat is uh, niet het idioom van een gemeenteraad. Die nee. moet niet volgen, de burgemeester hoort meer de gemeenteraad te volgen. Ja, ja. Dus daarom... ja toch zorgen dat er goede banen geleid wordt, dat is toch de eerste taak. Ja. ja. Oké. Okay. En dan hebben we vrij, vraag 5. Is inhoudelijk deskundig, dossierkennis? Tussen haakjes staat dat erbij. Zorgt voor, of zorgt goed voor ingerichte gemeentelijke processen. Huis op orde. Nou was dit voor mij echt een van de vragen. Dat ik zei van nou eigenlijk wil ik beide in dezelfde burgemeester. Maar hoe denken jullie daarover? Uh, wacht, kun je toch heel even is, halen? De eerste, Je kon kiezen tussen is inhoudelijk deskundig. Tussen haakjes dossierkennis. Uh -huh. Of je moest kiezen voor zorg. Uh, zorgt voor goed ingerichte gemeentelijke processen. Ja, het tweede natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, is... Hij hoeft niet per se de goede uh, do uh, uh, nee, dossierkennis te nee, hebben. Nee, nee, nee, want daar is. is meegenomen natuurlijk, ja. dat is ons huidige burgemeester. Ja. Die, heeft, die, die loopt ook een aantal dossiers. Ja. En, uh, daar, daar, daar zal hij zijn kennis over moeten hebben natuurlijk. Mm -hmm. Het blijft gewoon de zaak dat hij weet hoe een en ander uh, goed te leiden Leil is. Ja. Leiden moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Dat, uh, mm -hmm. Goed, dan hebben we een vraag gezegd. Met het lange ei. De vraag gezegd is... stuurt op hoofdlijnen als regisseur... of komt met originele oplossingen? Innovator? Ik zie het niet zo, zeg, zo zeggen. Dat wel. Allebei. Wel allebei. Ja, ik allebei zie, nee, ik zie dat het dat hem allebei zo zeggen. Oh, oh je ziet het... <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus, dus ik moet even nadenken. Met, uh... Stuurt op hoofdlijnen, ja... Um. Dus een beetje, ik geloof dat het een van de bezwaren is tegen Niek Meijers burgemeester. Het is een van de kritiek ja. die je wel eens hoort. Dat hij wat uh, te zeer stuurt. Te stuurt. Hij laat het iets te weinig los. Uh, laat het te weinig aan de gemeenteraad uh, over. Bedoel die je indruk? Dat? Die indruk wordt wel eens gegeven. Ik, weet uh -huh. ik ben er bijna zeker van dat hij het zo niet bedoelt. Maar... Het... Hij wordt wel zo opgepikt in ieder geval. Nou, hij heeft natuurlijk ook een juridische achtergrond. Hè? Dus hij hij ah, is een mediator. Ja, dus hij, ja. Hij, hij weet het spel. Hij kent ja. het spel. Dus hij weet ook hoe hij het moet inzetten. Alleen ik denk dat hier in deze gemeente dat dat, dat niet meer uh, werkt. Nee, niet meer werkt. Dus nee. het, is, het is iets wat vroeger of jaren geleden nou, wel heeft, goed werkte... maar nu ja, in principe niet gedaan. meer nodig is. Nou, ik denk dat hij nu een beetje is ondergesneeuwd... Ja, hoe zeg je dat? Um, toen, hij, toen hij kwam, was hij heel fris en heel uh, ja, uh, ja, onder de mensen en heel uh, ja, hij kent het spel, hij kent de regels. En, mm -hmm. um, ja, toen kwam hij, dat, hij kwam goed over. Ja. En ja, hij, in mijn ogen heeft hij een aantal keer een beslissing genomen waar, ja, waar een aantal partijen over viel. Ja mag ik vragen dan komt wat er ook dan zeer. die beslissing dan... is... aangezien we hier met radio zitten... en misschien niet iedereen weet waar je het over hebt. Wat was de ja, beslissing? Ja, maar dat, vind, dat is persoonlijk. Oh, dat is persoonlijk. Oké, okay. ja, nou nee, ja, okay. dan laat ik hem... Uh... De, nou ja, bijvoorbeeld over... De laatste is natuurlijk over uh, het, het, um, het, het, het laten vallen van de wethouder. Dat uh -huh. hebben wij gedaan als D66 zijnde. Ja. Maar uh, de manier waarop... Uh, waarop uh, hij de vergadering leidde... en uiteindelijk ook afsloot. Dat vond ik toch wel een punt waarvan ik dacht... ja, dat, dat had je niet zo moeten doen. Ah, Oké. Okay. Uh... Want daardoor uiteindelijk... Uh, ja, hebben we hem ook teruggetrokken. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh... Um, dan uh, gaan we nu even verder... naar uh, vraag Moet. 7. Dat uh, straalt uh, gezag uit... of is toegankelijk... en inlevend? Dat was de vraag... En, to en toegankelijk en in leven. Nee? Ja. ja, ja. Dus hij moet toegankelijk en in zijn. Of, of in Hij leven, gezag uitstralen. Dat is wat anders. Stond in leven. Joh. Oh nee, okay. ja, ja, Die Dan lijkt mij wel een wel G om. om even in leven te zijn. Nee, uh, inlevend. Dus hij moet of gezag uitstralen. Of toegankelijk en in leven zijn. Ja, allebei natuurlijk. Ja, maar nee. ja, ik denk als we kijken naar deze gemeente, <laughs> toch wel, het dan neig ik naar het laatste. Want dus nou, ja. hier met gezag uh, wordt al heel snel als arrogant uh, bestempeld. Mm -hmm. Maar dat is meer mijn persoonlijke mening. Ja, ja. Dat nou, dat zou uh, ik niet zo snel denken. Nee? nee. Ja. Vrouw, ja, weet je, het is een combi natuurlijk. Jawel, maar goed, als ik zou kiezen, moeten kiezen, dan denk ja, nee, ik, moet, ik. Ik twijfel daarbij, want ik heb namelijk, uh, in, in Amsterdam heb je dat heel vaak meegemaakt dat er een bepaalde groepen voor verschillende problemen waren. En toen moest de burgemeester echt optreden. Ja. Als degene die optrad. Als een... Die man die straalde gezag uit. Als hij dat niet deed, wat ook wel eens gebeurd is in bepaalde gemeentes... bijvoorbeeld ooit, dat is al heel lang geleden... maar de burgemeester van Enschede toen de vuurwerkramp daar was... dat was geen gezagvolle man op dat moment... Die nam niet de uh, overhand. Maar als je in. kijkt naar Ahmed Abou Tale ja, dus naar zei, de aanslagen ja. in Parijs... Bijvoorbeeld. met Chesuie uh, Ahmed... Mm -hmm. dan denk ik, daar staat een man die toont gezag... Ja. maar ook begrip. Ja. En, en, die, en die leest wel mee. Ja, maar dat, dat bedoel ik dus ja. ook. Voor mij geldt ook allebei. Maar ik denk dat Zandvoort daarin heel anders is natuurlijk. Wij hebben ja, nog niet met die problematiek nog, te nog, te mm -hmm. maken, nog niet. Nog niet ja. te maken... Um, en dit zijn natuurlijk wel extreme dingen waar we het over hebben. Zoals ook in Amsterdam speelt. Mm -hmm. um, maar Zandvoort is ook aan het veranderen. In, ja. En daar zit wel natuurlijk... Op een gegeven moment komen er wel misschien knelpunten... Of dingen waar, waarin zo'n situatie komt... Dat iemand wel gezag moet tonen. Uh, maar ook uh, ja, in levend daarin moet zijn. Mm -hmm. dus, ja, nou, ja. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk moet hij allemaal Uiteindelijk je al heeft je, heb je als burgemeester heb je een stukje gezag nodig... Om een aantal besluiten door te kunnen <laughs> Ja, we, we hebben het hier zonder ook gehad. Uh, last hadden van bepaalde groepen jongeren die gewoon mensen, badgasten... Ja, de, toen, toen heeft hij goed werd, ingegrepen. Er werd gewoon ingegrepen. Ja, dat dat en ik en moet het heel eerlijk zeggen... met Oud Nieuw is er natuurlijk... een ja. behoorlijk incident geweest ja, bij Chin Chin. Ja. Uh, en daar heeft de burgemeester... uiteindelijk nu ook goed... Uh, ja, ja, uh, goed ja, hij, ingegrepen. Is... Ik ken er niet van, maar goed. Nou ja, er stond vrij duidelijk in dat... in principe Chin dan deze week ook precies... deze week, de hele week... eerder dicht moet. Om 11 uur... door de week en om 1 uur s'nachts... Uh, uh, in het weekend. Uh, en dat financieel gaat dat chinchin -chin wel raken. Dus ja. op zich is dat wel duidelijk zien van, het maakt me niet uit. Je, je krijgt gewoon een, uh, een boete in principe in de, of een, een, een maatregel opgelegd. Ja. Uh, wat ik op zich goed vind, uh, de vraag is alleen, is het de juiste maatregel ja, de dat het niet heeft komt? ook een dubbel functie. Hè? Hij ja. is natuurlijk en voorzitter van de gemeenteraad, mm -hmm. maar hij is ook voorzitter van het college. Ja. Uh, Onderdeel van het college uh, is het. En, ja, de ene gemeenteraad, die, uh, ja, die moet gewoon lekker lopen. Er moet gewoon mm -hmm. voortgezeten worden. En in de, uh, binnen het college moet een besluit genomen worden af en toe. Ja. En, uh, en daar heb je toch een bepaalde, modem, uh, bepaalde momentum aan uh, gezag nodig. Ja. ja. In samenwerking met, uh, met de betreffende wethouders. En, en, uh, ja, een goede combi, dat doet het gewoon ja. Wat waar nodig. En een goede burgemeester. Ja, is, is, uh, wij mogen niet over meepraten over de profielschets Dus even wat gevraagd. is. Dus daar hebben we nu even iets over. Een uh, goede kombi lijkt me prima voor een nieuwe burgemeester. burgemeester ja. Ja. En uh, want hier krijgen we dan vraag 8. Uh, we hebben nog twee vragen te gaan. Biedt uh, een, een luister, uh, luisterend oor voor iedereen of houd achterliggende doelen in het oog? En dat zijn volgens mij twee dingen die niets met elkaar te maken hebben. Nee. nee. <laughs> dus mijn, ik ga niet de rest van de vraag, is op zich niet zo interessant. Maar mijn vraag is specifiek: hoe kan de gemeenteraad zo'n enquête uitgeven, terwijl wij hier in een korte tijd, terwijl jullie niet eens de enquête van tevoren gezien hebben, eigenlijk al vaststellen dat de helft van de dingen of beide zouden moeten zijn voor het profiel of uh, dat er dingen tegenover elkaar staan... die niets met elkaar te maken hebben. Wie heeft deze enquête opgesteld? De gemeenteraad. De gemeenteraad. Althans, de gemeenteraad heeft opdracht gegeven... om deze uh, enquête extern. te maken. Extern uh, te maken. Ja, het is wel via een extern bureau gedaan. Uh, maar het lijkt mij wel dat daar naar gekeken is. Maar kon je kiezen met ja of nee? Of, of Alleen met was? ja of nee. En uiteindelijk kon je aan het eind dan nog... moest je de drie uh, van de tien vragen... moest je de drie uitkiezen die jij het belangrijkst vond. Ja. Dus is een beetje kieswijzerachtig. achtig Een beetje een kieswijzer-systeem was het, ja. Dat, uh, dat was het. Maar... Ja, wellicht had het beter gekund. Wellicht dat het beter gekund. Ja, dat En dan heel... even een hele andere draai, hè? want dat is een beetje uh, meer uh, richting D66 gedraaid. Zouden we niet veel eerder naar een gekozen burgemeester moeten? Ja. Dat is gewoon een, een puur... Pure... <laughs> Ook om waar we eerder over hadden met de Provinciale staatsverkiezingen, is de verkiezingen zijn minder bekend... Ja. Zul, ja. Zullen we dat maar niet doen? Niet komen, burgemeester? Nee. Nee, Kijk, landelijk waren, voor, maar, um, uh, lijkt, ja. Ja, landelijk waren we ook voor, maar... Het lijkt... Ja, landelijk waren we voor de burgemeester. Ja, ja ik, ik weet niet. Ik moet, ja, dat moet ik zeggen, want het was zo. <laughs> <lacht> maar ja, we nee, zitten hier nu lokaal. Niet. en uh, denk Ik denk nee. dat, dat, dat, dat, dat dat niet zo is. Nee, dan gaan we is. toch de populaire poppetjes... Uh, ja, gaan we dat krijgen. Ja. En, uh, ja. We het hebben is te weinig kennis. Maar mij betreft toch te belangrijk om... Ja, om op, op maat van populisme of uh, een mooi gezicht of een mooi praatje gekozen te worden. Mm -hmm. Dat benoem ik door een commissaris van Koningin. Dat lijkt mij terecht te weg. Ja. En het is ook uh, een pittige functie natuurlijk. Je ja, kan niet zomaar, kijk naar de burgemeester van Haarlem die bedreigd wordt en die ondergedoken moest zitten. En die... je, je, ziet ook, je ziet ook het proces waar het nu in gaat. Het is niet zomaar even dat er een paar mensen solliciteren en dan wordt er even commissaris en de koningin kiezen die moet uit. Er worden een profielschets gemaakt, er gekeken wat we willen in het dorp. En, mm -hmm. uh, uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt. In de ja. Moment, ja. Benoemd, en er wordt er wel een keuze waar, waar je van, waarvan je mag denken dat de commissaris en de koningin denkt, nou oké, okay, de, dit is het beste op dit moment. Ja. Nou, nou heb ik nog als laatste vraag uh, voor jullie over dit onderwerp, want volgende week wordt natuurlijk ja, je definitief... zelf heel erg voor gekozen mensen hoor. Eigenlijk. Wel. Maar, ja, wel. dat wel, maar maar niet voor deze functie. Nee. nee. Maar ja. hoe zit het dan met de water... dat is even een voorsprong op uh, volgende week, de waterschappen. Dat is een verkiezing geworden. Vorig, vorige uh, 2015 was de eerste keer dat we daarvoor konden kiezen. Alleen toen bleek uit het stemmen... dat 90% van de mensen die gestemd hadden... die echt dachten van ja, uh, het gaat altijd goed. Laat die partij het maar doen die het nu toch al deed. Waarom wordt daar dan een verkiezing van gemaakt... terwijl mensen eigenlijk denken van ja... Ja. valt daar iets dan in te veranderen. Want opeens ging de VVD en PvdA, moet ik eerlijk zeggen, D66 ook... Uh, opeens ook de waterschappen, uh, die moesten daar een verkiezing uh, van maken. Dus er was een kandidaat gesteld. Maar bijna bij elke provincie is de waterschapspartij... Uh, die alleen meedoet met de waterschapverkiezingen, is bijna overal uh, met verre meerderheid gekozen. ja. ja. Wat ik daarover zeg is, uh, in ieder geval waterschappen en dergelijke. Dat, ik weet zelf op dit moment heel erg weinig in de wat, van ja. wat, wat, wat, wat, wat er gebeurt. Mm -hmm. Wat ik wel uh, twee weken geleden, drie weken geleden uh, te horen gekregen heb. Is dat als je gaat kijken wat, uh, wat er feitelijk gedaan wordt. Yeah. Dat het eigenlijk veel meer is dan je denkt. Dat, daar zal de grondslag liggen voor de gekozen voor de gekozen. Uh, ja, hoe hoe, hoe heeten die mensen? Waterschaps. Het is het bestuur goed. van de waterschappen, maar, ja, dat... maar uh, omdat er toch een aantal beslissingen genomen worden, meer dan wij eigenlijk denken, mm -hmm. dat, eigenlijk, uh, dat de grondslag is om op een gegeven moment te zeggen van nou die mensen moeten gekozen Tozen worden. worden. Oh, Oké, okay. maar dat, ik moet eerlijk uh... zeggen, ik ga me passief verdiepen op het die verkiezingen eraan komen. Ja. Ja. Nou ja, dat is over een maand. Ja, over een maand ja. Exact, morgen over ja. een maand. Um, dan Sorry. even nog de vraag aan jullie allemaal. Uh, wat zou jij uh, zelf het liefst uh, um, zien in de nieuwe burgemeester? Wat ik het liefst zou zien in de nieuwe burgemeester? Ja, ja kijk, ik ben gewoon een groot, ik ben ja. een groot fan van Ewart van der Laan... en uh, Marcouche en, mm -hmm. en uh, Abu Taleb. Het liefst heb ik zo iemand. Maar ik snap ook wel dat het voor een dorp als Zandvoort... Dat misschien niet de juiste persoon is. Maar mm -hmm. ja, verbinden. Um, ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste is. Yes. Ja. En uh, Marlene? Ja. Uh, nou, ik denk eigenlijk dat de, uh, voort kunnen beduren op iemand is dus niet mij. Voort kunnen beduren ja, op niet ja. mij. Nou, dat is. Van, uh, dat van, zal hij uh, leuk de... vinden om te horen. <laughs> wil ik eerlijk zeggen. Ja, uh... ja, ja oké. Okay. Erg spijt me wel dat hij ja, ik ben wel iemand van, uh, die het proces uh, helder houdt mm -hmm. en minder stuurt. Dus ik, wel, ik wil wel iemand die echt bo die boven de partijen kan staan, uh, die, uh, die met vuist op tafel durft te staan en uh, uh, pootstijf houdt. Ah, okay. Denk dat, dat uh, dat, uh, en die kan stappen over oud zeer uh, en uh, die oplossingsgericht uh, werkt. Oké, okay, dat, ja, dat kan uh... ik me ook voor in vinden hoor. Dat, uh... nou, dan, dan wil ik jullie... Gewoon even, even. <laughs> dan wil ik jullie heel erg bedanken voor de aanwezigheid... bij deze eerste uh, uh, uitzending van Zandvoort aan het Woord. Uh, de twee uur zit er alweer uh, op. Uh, volgende week zijn we er weer tussen zes en acht. Uh, dan hebben we het inderdaad even over de waterschapverkiezingen... en weer over de burgemeester... omdat de profiel op dat moment uh, die avond bepaald wordt... door de partijen in de gemeenteraad. Ehm... Uh, uh, u uh, krijgt zo nog even een heel kort stukje muziek en dan is het nieuws er weer te uh, horen tot ziens en tot volgende week